...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo... ...let de politie extra op gesjoemel met stembiljetten. Gisteren waren er berichten dat kandidaten... ...langs de deuren zijn gegaan om volmachten op te halen. Dat zou vooral gebeuren in de Turkse gemeenschap. Maar bewijzen hiervoor zijn tot nu toe niet gevonden. Het onderzoek naar het ronselen van stemmen is nog niet afgerond. Venlo's burgemeester Bruls heeft de politie gevraagd extra waakzaam te zijn. Vandaag worden in zes gemeenten waar een herindeling is geweest raadsverkiezingen gehouden. Behalve in Venlo zijn dat het Groningse Oldambt, Zuidplas in Zuid-Holland... en de Limburgse gemeenten Venraai, Horst aan Horstaande Maas en Peel en Maas. De stembureaus sluiten vanavond om 9 uur. Doordat er met het rode potlood wordt gestemd... kan het vanavond wat langer duren voor de uitslag bekend is. De publieke omroep is bereid om programmagegevens... zeven dagen van tevoren beschikbaar te stellen aan de kranten. Volgens NPO-directeur Hagort moeten de dagbladen... de omroepen dan wel auteursrecht betalen. En ook moeten de programmagegevens gebruikt worden voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld een combinatie van krant en internet... Agord pleit voor een nauwere samenwerking tussen omroepen en kranten. De publieke omroep was jarenlang valikant tegen het verstrekken van programmagegevens aan derden. Agord waarschuwt wel dat het vrijgeven van programmagegevens neerkomt op een bezuiniging op de programmering. Ook staat volgens hem de binding met de 3,5 miljoen leden van de omroepen onder druk. Op de Stille Oceaan zijn. Zeven mensen gered die twee maanden in een bootje hebben rondgedobberd. Ze waren half september vanuit Papua-Nieuw-Guinea vertrokken naar een 50 kilometer verderop gelegen eiland. Onderweg kwamen ze zonder brandstof te zitten en raakten hun boot stuurloos. Ze dreven duizenden kilometers af. Uiteindelijk zijn de Papua's door een Amerikaans visserschip opgepikt. Twee van de zeven opvarenden waren zo verzwakt dat ze na hun redding alsnog zijn overleden. Het weer, het is bewolkt en vooral in de noordelijke helft regent het een tijdje. De zuidwestenwind neemt bovenland toe tot krachtig en aan zee gaat het stormen. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio.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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah Well, there was a time when you let me know what's really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 Begit, ik uh, begreep dat je dit hele mooie muziek uh, vond. En was ja, er, uh, ja, Wat Wat doet het je als je uh, zo naar deze muziek luistert? Ik laak, raak er heel erg ontroerd van. Het is echt... Uh, en het heeft ook voor mij specifieke herinneringen, maar daar, die hou ik even voor mezelf als je ja, het niet ja. erg vindt. Ja, ja. ja. ja. ja ik, vind het echt, uh, ik vind het echt prachtig muziek. Ja. Ja, dat is wel uh, te zien. Ik vind hem ook bij het uh, talentenspel horen, ja. deze muziek. Ja. Ja.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 you <laughs> Dressed in red Weight in the water Must be the children that Moses led God's gonna trouble the world And white, waiting the world must be the children of these Israelite. Oh, for that's gonna trouble the world.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 I am what I am. The way I the i am wa tha Oh. Um. Luwaya Dalakwa